Acht uur, na netwijl met het NOS-journaal. Op het Noorse eilandje waar een man vrijdag een bloedbad aanrichtte... was op het moment van de schietpartij een politieman. Die was als beveiliger ingehuurd door de organisatoren... van het politieke jongerenkamp op Oetoya. Volgens Noorse media is de politieman doodgeschoten. Vandaag overleed een van de gewonden... waardoor het dodental van de schietpartij op 86 kwam. Er wordt nog gezocht naar vier mensen die vermoedelijk het water in zijn gevlucht en zijn verdronken. Er wordt gezocht met duikers en sonarapparatuur in het meer dat op sommige plekken 35 meter diep is. Een arts van een ziekenhuis in Oslo waar veel gewonden liggen zegt dat de schutter dum-dum kogels heeft gebruikt. Die kogels ontploffen min of meer in het lichaam van het slachtoffer en richten daardoor veel inwendige schade aan. De schutter Anders Breivik had nog veel munitie bij zich toen hij zich aan de politie overgaf.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 Labyrint. Hier is Pieter van der Wielen. Goedenavond, u luistert naar Labyrint, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op radio 1. Restaureren gaan we het over hebben. Restaureren is het terugbrengen van iets, een schilderij, een beeld, een gebouw in de Oude Staat. Maar wat is die oude staat dan eigenlijk? En hoe groot is het gevaar dat je het kunstwerk... door middel van restauratie meer beschadigt dan beter maakt? En wie bepaalt eigenlijk of je nou wel of niet moet restaureren? Allemaal vragen. Welkom, Anne van Grevenstein... hoogleraar praktijk van conservering en restauratie in Amsterdam. We gaan het komend uur praten over de kunst van het restaureren. Zo is dat. Geen vak zonder ergernissen. Wat ergert u het meest in uw vak? Hm. Nou, misschien het feit dat uh, er geen vaste zekerheden zijn. Het is een empirisch vak. Je moet het hebben van interdisciplinaire samenwerking. Uh, het is een kwetsbaar vak. Je hebt te maken met toch de vergankelijkheid van de materie die de ideeën draagt. Een kunstwerk is nu eenmaal het samensmelten tussen die twee... Het is niet iets wat me ergert. Het is iets waar iedere keer weer voor, als het ware een pleidooi voor gehouden moet worden, dat je vooral ja, respectvol moet zijn, dat je dat je maar er de tijd er toch, neemt. Er <laughs> moeten ook momenten zijn dat, ja. dat u als, als vakvrouw mm -hmm. ergens een schilderij ziet en denkt: welke Oen is hier nou mee ja. aan de gang geweest? Ja, dat, dat zeker, zeker. In, in alle takken van de wetenschap heb je, heb je te maken met, met wanpraktijken, met, uh, met dingen die gewoon gebeuren, omdat er geen geld is, omdat het is niet altijd qua je wil. Het is ook vaak hè, sinds de renaissance is de onwetendheid een van de grootste. Uh, ja dingen die je moet bestrijden. En ik denk dat inderdaad... Uh, disseminatie van kennis... wat je weet, dat herken je ook. Dus als je het niet weet, dan zie je het niet. Um, dus ja, een, een schilderij... wat in het verleden... Uh, met verkeerde technieken schoongemaakt is... En, en met alle gevolgen van die... Ja, dat wat, wat doet is, wat pijn, is, ja. Wat is erger? Een, een, een, een schilderij dat helemaal niet gerestaureerd is... wat mm -hmm. gewoon, uh, zeg maar ergens is opgehangen en waar nooit meer echt naar om is gekeken... in technische zin, wat nooit is schoongemaakt of gerestaureerd. Mm -hmm. Of een schilderij dat door de verkeerde is gerestaureerd. Nou, ik denk, ik denk het tweede. Z zeker. Hè? Een slechte dus... restaurator is erger dan de tijd. Nou ja, dat, dat, dat, uh, dat, dat was in de, in de 18e eeuw al. Jan van Dijk is een van de eerste restauratoren in, in ons vak. En die had het over de, de weetnieten der kunst... die uh, schilderingen in, in de... de de rond de Burgerzaal in het Paleis op de Dam... met water en Brussels zand hadden afgeboemd. En, en de weet niet der kunst. Dus het, het was vies, het werd met water en zand afgeboemd. Nou, met al gevolgen van dien. Um, ik denk dat het, het, de evolutie van ambacht naar wetenschappelijke discipline... is iets wat zich zo ja, vanaf de, de 19e eeuw... in de, de loop van de 20e eeuw voltrokken heeft in ons vak... Um, en ik denk dat dat, dat het, het mooie is. dus dat je, dat je beseft als restaurator dat je inderdaad, hè, zoals een, een arts of een chirurg... je grijpt in, in de materie. Dat doe je niet alleen. Dat doe je met uh, de kennis die chemici je aanleveren, fysici, kunsthistorici. Dat, dat, de, de, die eenzaamheid van de, de, de, de een beetje machtswellustige schilder... die eventjes uh, gaat ingrijpen in het uh, werk van een collega uit het verleden. Dat, dat is echt ook verleden tijd. Zoals het ook een tijd is geweest dat de arts gewoon naar de markt kwam... en iemand een, een slok rum of andere sterke drank gaf... en vervolgens een kies eruit trok. Het is vergelijkbaar. goed, maar Dat, dat, dat is 15e 16e eeuw. Uh, en, en sindsdien is dat beroep heel sterk ge geacademiseerd voor wetenschappelijk. En, en bij dat ons is, is nu het iets eindelijk, recenter, ja. Ja. eindelijk ook aan de gang mm, met het restaureren. Zo is dat. Wat was het moment in uw leven dat u dacht... dit moest maar eens mijn vak worden? <laughs> of... Ik, dat, dat is heel lang geleden. Toen was ik heel erg jong en uh, nou, ik ben nu 64, dus heel lang geleden. Uh, en, en een oud-oom van mij die, die had dat vak ook en ik, ik, ik zag dat. En uh, ja, misschien ook uh, het, het feit dat, dat ik regelmatig toen, toen ik een kind was. Uh, ik, ik woonde naast het Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen, dus het was. Ik ben Belgische, dat uh, was ja dagelijkse kost. Dus, dus dan kom je... en die, die familiale banden met een restaurator... dus ik, ik zag wat er gebeurde. De, de openbaring ook, ook van, van schoonheid. Hè. Dus als je stof of, of gele vernis weghaalt van iets... dan, dan zie je opeens hoe ongelooflijk mooi het kan worden. Ja, dat, dat is toch wel een, een dynamische impuls. En als u daar nu aan terugdenkt... want, want dat doet u toch in zekere zin... Mm. Wat, wat schiet dan het meest naar binnen? De, het beeld of de geur? Ja, beide. De, de, nogmaals, de, de openbaring van, van wat je nog niet zag. En, en ik denk dat nou ja, in, die, in die 40 jaar uh, uh, beroepsmatig leven... Heeft, heeft het vak een enorme uh, ontwikkeling meegemaakt. Met het doen van de natuurwetenschap ook, hoor. Dus opeens uh, gingen we hele mooie stereomicroscopen gebruiken. En dan zag je opeens veel beter wat je daarvoor deed. Dat wil zeggen dat je uh, zo, zo toenemende mate van voorzichtigheid... van overleg, van analyse... Uh, niet alleen de, de natuurwetenschappelijke analyse, maar ook... Ja, je kunt een object ook bekijken in zijn historische gelaagdheid. Dus zoals een archeoloog werkt... En dan kan ook een laagje vuil juist een bepaalde betekenis hebben. Je kunt door, door nieuwe technieken door het vuil ja, heen kijken of door, dat door is de verflaag. Het ook, zeker. De, de, die, die grote ontwikkeling inderdaad in de zogenaamde non-destructieve analytische methodes. Röntgen bestaat al heel lang. Uh, maar verfmonstertjes nemen en die onder de microscoop. En nu is er een mooie evolutie naar. dan hoef je zelfs geen verfmonster meer te nemen. met röntgen, diffractie, röntgen, fluorescentie. Dus allemaal apparatuur die eigenlijk in de, in de afgelopen 40 jaar ontwikkeld werden. Dat moest maar eens het thema worden van, van onze uitzending... dat we het gaan hebben over de professionalisering van het vak. Laten we beginnen met uh, um, een actueel thema aan de Hete Hangerijzer. Mm. Het Rijksmuseum uh, wordt nog steeds verbouwd. Uh, keer op keer uh, zegt de directeur Wim Pijpers dat het ontzettend mooi wordt... en dat het wachten het meer dan waard uh, zal zijn. Ja. Maar u heeft ook uh, zorgen. Nou, zorgen, ik denk dat dat een, een, een zwaar woord is... Uh, alle mensen die nu een hard, -hard -tour, hè, dat je, het is open, Je kunt er doorheen. Je kunt, je een hard, -hard tour zet kunt... je zo'n gele helm. Precies, op is, is, is zo en, en dan krijg je een rondleiding en dan zie je het. Hè? Uh, en die hard, hard tours, die worden al georganiseerd sinds het begin van de verbouwing. Dus we hebben eigenlijk mensen hebben kunnen volgen hoe uh, alle 20 e eeuwse toevoegingen werden stap voor stap verwijderd. Het thema van de verbouwing onder Ronald de Leeuw... was vooruit met Kuipers. Dus het was een soort archeologische benadering, een ontmanteling... en een openbaring van wat Kuipers bedoelde. Kuipers is de oorspronkelijke ja. architect. Voilà. Die had allemaal prachtige gedachten over hoe een museum moest zijn... hoe het eruit moest zien... Ja. Samen met Victor de Stuurs en Alderling Tijm. En een museum, eh, zeker voor Victor de Stuurs... Eh, was, had ook een, een sterk educatief karakter. Hè. Dat, dat is vandaag de dag helemaal Echte normaal. 19e eeuwse Precies, hè, Het was eh, om het volk op te voeden. Ja, en, en, en nou, nou is uh, het punt dat, ja. dat, we, dat we nu in de 21e eeuw zitten... willen een mooi hm. en bruikbaar museum volgens onze maatstaven. Maar natuurlijk ook een beetje in de geest van, van Kuipers... Hm -hmm. Ja. En u heeft ook onderzoek mogen doen in het uh, Rijksmuseum tijdens de verbouwing. En u ontdekte allemaal schilderingen mm -hmm. die, die nog van de hand van Kuipers waren... of van zijn medewerkers. Van zijn medewerkers, ja. de, de Kuipers was de architect. Hè. In 1885 werd het opgeleverd. En toen waren alle decoraties binnen nog niet klaar. Pas 1910 is dat klaar geweest. En dan zie je eigenlijk iets, iedere wandelaar die, die rond het Rijksmuseum nu wandelt... die ziet hoe uh, de buitenkant van het Rijksmuseum totaal authentiek is gebleven. Het is een monument, het is beschermd uh, door de wet op de monumentenzorg, bij wijze van spreken. En, um, dus die, dat, dat gevoel van authenticiteit heb je aan de buitenkant heel sterk. Maar vanaf eigenlijk uh, het begin van de 20e eeuw hebben elkaar opvolgende museumdirecteurs en natuurlijk kwam opeens veel meer bezoekers, de, de collecties eh, namen gigantisch toe. Dus de functie, het gebruik van het monument, bepaalde eigenlijk dat er grote veranderingen aan het interieur hebben plaatsgevonden. Nou, en sinds 2003 eh, is er een, een grote renovatiecampagne eh, heeft plaatsgevonden en uh, die, die toevoegingen uit de 20e eeuw zijn er stap voor stap uit verwijderd. En dan heb je eigenlijk een moment gehad... Hè, tussen 2004, 5, 6 en tot, tot een paar jaar geleden... dat je eigenlijk dus een beetje dat, dat concept van Kuipers... dus een daglichtmuseum... Weer wat u eerder zei, uh, mm -hmm. het moment van openbaring. Ja, dat, is het ook, dat is het ook. Dat je het is iets een... weghaalt en ineens zie je wat ja, eronder ja. zat. En dat is namelijk wat, wat veel bezoekers ook... Uh, Treffen. Dat is dat, dat, dat gevoel dat, dat je iets ontdekt. Het, het is aan het zicht ontrokken geweest en toen opeens herontdekt. En dan heb je een, een rare emotie. Dat ja, Het was er voordat je geboren was. En dan zal het er nog zijn nadat je zelf er niet meer bent. Dus een soort ja, troost voor de eigen vergankelijkheid. Als ik het een beetje pathetisch mag dat, zeggen. Dat geldt voor hm? alle kunst. Kunst is misschien groter dan onszelf. Voilà. Dans, goede kunst. Dat is het. En, en dat is ook wat... Victor Hugo, he, de, na de Franse revolutie, we, we werd er heel veel kunst kapot gemaakt... omdat het een symbool was van, eh, van, van, van het koninkrijk. He, dat, dat wilde de revolutionairen niet. En Victor Hugo komt daar tegen in opstand en hij zegt... kom op jongens, eh, la beauté eh, elle est le bien de tous. Dus eh, schoonheid is van ons allen. En schoonheid vernielen... Mag eigenlijk niet. Hè? Dit is, dit is een, een prachtig motief voor een ja. restaurator. Kunst is groter dan onszelf. Ja, dat is en wij het. moeten dat behouden. Dat ja. is ook een soort plicht aan volgende generaties. Mm -hmm. Nu over die tekeningen van Kuipers. Want die kwamen aan het licht op het moment dat de architect al lang een plan had. En dat plan was waarschijnlijk wit en modern. Of zie ik nou, dat verkeerd? Ik, ik denk dat dat is het mooie trouwens. Van, van Rijksgebouwdienst en ook van. Uh, uh, de, het projectbureau, het Rijksmuseum. Uh, we hebben onderzoek mogen doen met de Stichting Restauratie Adelaide Limburg... al in 2003. Hè. Dus voor, voordat het dichtging... en dat was fascinerend ook met, met studenten van onze opleidingen... om achter de schotten en, en onder uh, de, de, de, de dubbele plafonds te gaan kijken... Ja, wat, wat is er nog van, van die oorspronkelijke huid uit de Kuipersperiode? En, en er was ontzettend veel nog... We hebben uh, zogenaamde ja, stratigrafisch onderzoek. Dat is eigenlijk wat een archeoloog ook doet. Dus u, u had het over die, die witte lage verf. Dat is ook zo. De 20 e eeuw heeft overschildering over overschildering aangebracht in het uh, Rijksmuseum. Maar als je al die overschilderingslagen laag voor laag wegkrapt, dan vind je dingen. Hè? Dat is één manier, dus zoals een archeoloog werkt. En dan is er een andere manier, en dat is kijken naar. Dat is echt archiefonderzoek. En dan kijk je naar de oude foto's, uiteraard zwart-wit-foto's... van voordat het overschilderd werd. En dan weet je hoe het geweest is. Maar nu, nu, ja. nu, wat gaat er nu met die tekeningen gebeuren? Komen ja. die in het Nieuwe Rijksmuseum uh, uh, in het zicht? Ja. Of, of nou, gaat er de... toch iets uh, overheen? Ik, ik denk dat uh, het, het, het resultaat van het vooronderzoek wat we gedaan hebben... en dat was nog onder het uh, directeurschap van, van uh, Ronald de Leeuw... Um, toen hebben we de opdracht gekregen om op vrij vitale delen van het Rijksmuseum, dus, dus de twee de, de ingangsportalen, de, uh, de, de, uh, de eregalerij, de, de Rembrandtzaal, maar ook vooral. We zijn begonnen in de, in de Kuipersbibliotheek. Eerst onderzoek doen, eerst kijken of restauratie in de technische zin, dus het wegnemen wat er niet bij hoort, he, die overschilderingen. En, maar daarvan hadden we kunnen vaststellen dat dat niet ging. De, de, de fragiliteit van de oorspronkelijke verflagen was van dien aard... dat je die overschilderingen niet zonder schade voor het origineel kon verwijderen. En toen hebben we een plan voorgesteld om een reconstructie te maken. Dus je handhaaft de oorspronkelijke decoraties... met de overschilderingslagen eroverheen... en gebaseerd op natuurwetenschappelijk en kunsthistorisch en materiaaltechnisch onderzoek, doe je een reconstructie. Hmm. En daardoor hebben we in uh, nou ja, de, de, de eergelerij en, en de bibliotheek uh, dingen kunnen terugvinden, originele dingen. Maar ook hebben we die coherentie tussen vorm, betekenis en architectuur kunnen terugbrengen. Dus maar wat, dat is maar wat een bedoelde Kuipers van... met die ja. tekeningen op die... Maar de, ja. de, de, nou, de ja. vraag, sorry, ik ben misschien heel uh, ongeduldig ja. dat ik dit nu wil, mm -hmm. wil weten, maar ja. worden ze uiteindelijk zichtbaar? Heeft u uh, gehoor gevonden bij de directie en, mm. en de architecten en, uh, en de, de Rijksgebouwendienst? Ja, zeker, en... zeker. In, in een derde ongeveer van het oppervlak van uh, het Rijksmuseum. Maar ja. u heeft zich uh, in, in de krant zorgelijk geuit over, over deze... Uh... Nee. <laughs> nou. In de krant? Welke krant? Nou, alweer een poosje terug was dat, maar... Hmm. Nee, u bent, u bent er niet ik, zo zorgelijk over? Nou, ik, ik denk... In uh, de, ja, de, de, de, de sfeer van de monumentenzorg vandaag de dag... maar ook in, in de 20e eeuw, ook, ook al heel erg lang geleden... is, is het een kwestie van, van dilemma's en keuzes maken. En in de eerste fase van de restauratie... of de renovatie van het Rijksmuseum was het vrij helder. In uh, erkende en ja, belangrijke delen van het Rijksmuseum... zouden de decoraties teruggebracht worden. In combinatie van dingen zoals de, de grote decoratieve schilderingen... op doek van Georg Storm hè, in de Eregalerij... En die, die opdracht hebben we gekregen. Nu, denk ik, praten we over twee verschillende dingen. Dus dat, dat is een restauratie en een reconstructie. De rest van het Rijksmuseum is ook ontmanteld. En daar hebben, daar hebben we natuurlijk hebben mensen natuurlijk ook een heleboel dingen teruggevonden. Maar die pasten niet in het renovatieconcept. Dus er is eigenlijk gekozen voor een dubbele. Dubbele moraal zou je bijna kunnen zeggen. In delen van het Rijksmuseum is het oorspronkelijk... architectonisch en decoratief concept gereconstrueerd. Uh, delen uh, zijn nooit overschilderd geweest. Zoals bijvoorbeeld de Aduart-kapel. Uh, die, die is zeer authentiek nog. Uh, de oude Kuipersbibliotheek. Daar zijn grote delen nooit overschilderd geweest. En die zijn authentiek. Maar in de rest van het Rijksmuseum waar de confrontatie tussen de, de kunst en de architectuur het sterkste was, daar is besloten om um, meer de designkant op te gaan. Dus toch om, modern. De, toch modern. Wat vindt dus, u daarvan? Nou ja, nogmaals, uh, als er, ik, ik, ik ben restaurator. Hè, als dat zonder schade voor het origineel... Gebeurt Dat we zeggen dat je... Maar dan zit het origineel buiten het zicht, maar blijft onbeschadigd. Ja, precies. En maar dat ja, je is moet niet er toch iets, iets opplakken of doorheen boren, nou, lijkt me. Nou ja. Als, of als als je, opmetselen. Dat is dan waar de grootste voorzichtigheid eigenlijk geboden is. En dat is waar het af en toe wel eens fout kan gaan, ja. Zeker. En dat was de zorg. Laten we niet uh, al te lang stil blijven staan bij het uh, Rijksmuseum. Want we mm -hmm. moeten het eigenlijk hebben over de kunst van het restaureren. Ja, dat lijkt me dat. ook een ja. mooier onderwerp. Maar mm -hmm. er, uh, eerst muziek. MUZIEK It's on it. My girl don't mind, de vorige band van Anne Soldaat. Do die undo. Anne van Gevenstein, we gaan het hebben over het restaureren van uh, kunstwerken. Het is wel een mooie naam, doe die undo. Dat je, dat, je, dat je weer ongedaan maakt wat je zojuist voor foutje uh, hebt gemaakt. Dat, dat kun je volgens mij als je een restaurant, uh, of, uh, restaurant. Als je aan het restaureren bent, als je een, een schilderij aan het. Uh, over, uh, kliederen bent, zeg ik maar onherbiedig, dan kun je dat niet altijd doen... ongedaan maken wat je zojuist gedaan hebt. Nou, dat is een van de basisethische principes van ons vak. Dat is dat je dat wel moet doen. Dat we zeggen dat alles wat je toevoegt ook uh, reversibel moet zijn. Dat we zeggen dat dat zonder schade voor de authentieke materie... Uh, verwijderd kan worden. Um, en wat, wat u zo net uh, er, eroverheen kliederen noemt, ja, dat, dat is, uh, laten we zeggen, dat, dat zou je kunnen. Hè, de, de kunst is, is vergankelijk. Uh, sommige deeltjes uh, ja, verdwijnen. En een van de dingen die je kunt overwegen, of dat nu een gebouw is, of een schilderij, of een beeld, of een stuk textiel, of, uh, dat is omdat herkenbaar goed gedocumenteerd en reversibel te restaureren. Dat we zeggen dat de, de leesbaarheid, de, de functie van het kunstwerk... weer toeneemt, beter begrijpelijk wordt. Dat is, dat is het principe van de restauratie vandaag de dag. Dus dat je, als er een dikke laag stof overheen ja. ligt... waardoor je eigenlijk niet meer zo goed ziet wat er allemaal gebeurt... dat, ja. doek, dat zou een goede reden tot restauratie kunnen zijn. Zeker, zeker, zeker. En... Het is eh, of dat nu een dikke laag stof is of, of een, een hele vergeelde vernislaag. Hè? Want die, die, die onderhoudsbeurten sinds, stel een schilderij uit de 17e eeuw, dat is, is onder de 30, 40, 50 jaar eh, voorzien van een nieuwe vernislaag. Nou, die, die, worden, die oxideren, die worden geel en die kunnen dan verwijderd worden. En dan is het weer zo'n stukje herontdekking, openbaring van wat zich daaronder. Maar dat is in de letterlijke zin ook. Het woord scheikunde, dus het scheiden van laagjes... waardoor um, het origineel weer uh, zichtbaar wordt. U, u vergeleek mm -hmm. het uh, al eerder met het beroep van een arts. Mm -hmm. Gaat dat in de praktijk ook zo? Is het, is het uh, iemand komt met een klacht, de arts doet een onderzoek... stelt een diagnose mm -hmm. en, en gaat daarna overleggen over een eventuele behandeling? Zeker, dat, dat is precies wat er gebeurt. Dus... Um, er ja, gebeuren bijna nooit uh, systematische ingrepen... maar altijd ingrepen die gebaseerd zijn op vooronderzoek. Een moment van analyse um, en van overleg met die eigenaar. Want nou ja, we hadden het over het Rijksmuseum daarnet... Uh, of over een monument of over een schilderij. Die, die, die monumenten, die objecten, die hebben een functie. En die functie die kan bepalen hoe de eigenaar ermee om wil gaan. Hè? Um, als je bijvoorbeeld de, de, de, ja, het gebruik van het Rijksmuseum nu, hè, met, met de inbreng van, van um, uh, ook hedendaagse architectuur, het hele Rijksmuseum is ook ondergraven om van de twee lichthoven onder de fietsers, onder doorgang, er doorheen te kunnen lopen, nou dat dat is nogal wat. Dat heeft niets met de authentieke Kuipersarchitectuur te maken. Dat heeft alles met de nieuwe functie en het nieuwe gebruik te maken. Hm? Dat is de, de vrijheid van de gebruiker, zou je dat uh, kunnen dat noemen? Dat is de, oh, de wens en, van de gebruiker. En is die vrijheid een totale vrijheid? Of wordt die beperkt door wetten in de monumentenzorg? Nou, het tweede is het geval. En hoe gaat men daarmee om? Dus het... Uh, ik wilde uw vraag dus toch straks niet, niet ontwijken... maar het probleem in de monumentenzorg, maar ook in de restauratie, is ook dat je, omdat het altijd om dilemma's gaat, dilemma's tussen functie, inderdaad gebruik, gaat men voor schoonheid of juiste geschiedenis. Hè? Het lijkt bijna ethiek, zoals het is het als je ook. in dat medicijnen ethiek hebt, voilà. zo heeft u dat ook. Voilà, dus, dus je, je gaat in, in een, bij een terminale patiënt, zou je kunnen, nogmaals, het is mijn vak niet, maar kun je, kun je overwegen voor de kwaliteit van het leven of de levensverlenging of, of dat soort dingen. Je kunt bij kunst kiezen voor de optimale toonbaarheid, bling-bling, nu. Of je kunt zeggen: Nou, we kunnen ook less is more. Je kunt ook. Als we weten in chemisch-fysisch opzicht dat uh, bepaalde ingrepen die juist die toonbaarheid of die zichtbaarheid moeten uh, mogelijk maken, dat die juist op moleculair vlak niet zo handig zijn, dan kun je kiezen voor less is more, een beetje minder hoog verwacht. Of je zou ook kunnen zeggen ja. dat het juist heel mooi is dat het doek zo stoffig is, omdat het er oh ja. daarmee zo lekker uit uitziet. En dat is ook in de hele loop van de geschiedenis een, een, een dilemma geweest tussen verschillende soorten mensen. Je had, het is een mooi voorbeeld, na de Tweede Wereldoorlog in de National Gallery in, uh, in Londen: een prachtige tentoonstelling: The Clean Pictures of the National Gallery, 1947. Eh. Uh, dus die schilderij die waren tijdens de Tweede Wereldoorlog in bunkers geweest. Opeens de, de nieuwe hoop, de, de, de, het kon weer getoond worden. En restauratoren hadden daar die oude vernislagen afgehaald... en het werd getoond aan het publiek. Nou, het is een enorme uh, tja, discussie geworden, ook internationaal. We noemden dat de cleaning controversy. Sommige mensen herkenden de schilderij die ze daarvoor zo mooi vonden... herkenden ze niet meer... Um, ze waren misschien wel hetzelfde, maar ook weer fundamenteel niet. Ze zagen eruit alsof ze gisteren geschilderd waren. Dus er ontbrak iets wat, wat je die, die historische emotie noemt. Dus wat, wat u zei, uh, misschien vind je dat toch wel mooi of, of geruststellend, Als troostend. Als het een, een ethisch-medisch meningsverschil ja, is... Dan, ja. dan zijn er ook verschillen in opvatting. Dan zou het ook zo kunnen zijn dat elk land zijn eigen Rembrandt heeft omdat Absolute. ze allemaal een andere traditie dat van schoonmaken Dat is ook zo. Hebben. Als je um, in Sint-Petersburg kijkt naar de Rembrandt daar... of in, een, uh, in, een, uh, in het Rijksmuseum bijvoorbeeld... de, de, de, de ethische uh, slash technische gevolg, uh, gevolgen... van, van die, die, dat verwachtingspatroon zijn, zijn heel anders. Um, en... Dat is denk ik iets wat, wat heel sterk eh, de afgelopen nou, zeg maar zeggen, 50 jaar een rol gespeeld heeft. Maar nu is het toch ook weer door internationale contacten... door de verwetenschappelijking van het vak... door eh, hogere eisen die aan, aan het opleidingsniveau... ook van, van het academiseringsproces, als je wil, eh, gesteld worden... Zie je ook dat er normen en waarden zijn, en, en technische kennis, wetenschappelijke kennis, die van het ene land naar het andere doorstromen? Zijn er nog uh, echte kwakzalvers op de markt? Nou weet u, het is, is vergelijkbaar met, met journalistiek. Daar zijn een hoop kwakzalvers nee, markt. Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen dat er dat geen journalistenpolitie bestaat uh, bij restauratoren. Het is nog altijd een onbeschermd beroep. Um, en zeker, iedereen mag zich nog steeds restaurator noemen. Uh, dat zijn de vakorganisaties die dat nu een beetje aan het proberen in te, te dammen zijn. Maar het is, het is heel lastig. Je, je, je We hebben zeker, in Nederland uh, ooit een, een schandaaltje gehad. Um, dat, dat was het, het doek uh, Who's Afraid of Red, voilà, Yellow nou, and Blue. Dat een prachtig voorbeeld. Waar ja. de restaurator met een, met een roller aan de slag ja, was gegaan. Ja, ja, dat was in 1990 en 1991. En daar dat was in het begin van, van de, de, de postacademische opleidingen die, die gestart zijn in Maastricht. En uh, het was echt fascinerend. Iedere week was er een, een column in de kranten Ernst van de Wetering, he, de, de kunsthistoricus, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, een Rembrandt-kenner. Die heeft daar echt een, een soort gigantisch pleidooi gehouden voor uh, dat, het, ja, dat het verboden is om bijvoorbeeld uh, te jokken in, in ons, ons vak. Dus wat is er gebeurd? Uh, het doek van Barnett Newman is vernield. Het is toen naar New York gegaan om door een restaurator uh, gerestaureerd te worden. En toen kwam het terug in een soort ja, veranderende veranderde gedaante. En um, die restaurator, zeker Goldreyer, die wilde niet... Uh, toegeven dat hij alles overschilderd had. Dus één, hij had het gedaan. Hè, dat is toen uh, bewezen door, door laboratoriumonderzoek en zo. Uh, de restaurator van het Stedelijk Museum hadden het ook gezien. Hè. Maar hij ontkende dat. En het is ook een rechtszaak geworden op zijn Amerikaanse. Dus, dus het, dat is een, wat, ja. echt een, een mooi voorbeeld van ja, een waarachtige kwakzalver. Ja, zeker. Of kwakzalver. <laughs> Er is ook in ons vak, de, de wortels van, van, van ons vak, eh, van het restaureren... zijn ook eh, ambachtelijke wortels, dus schilders, kunstenaars... die ook restaureerden. Dus het is misschien eh, een, een, een soort symbiose, een soort, soort eh, machtswellust... Van, van, de, eh, van de restaurator die, die, die, die zijn zelf eigen eigenlijk ja, kunstenaar tuurlijk, is. Voilà, voilà, ja. voilà. Dus dat is het. We gaan het hebben over uh, materialen zometeen. Volgens een onderzoek keken de kerkgangers van de voormalige Amsterdamse schelkerk... ons lieve heer op zolder vroeger tegen roze muren aan... Restauratoren willen de muren daarom weer roze schilderen... zodat het er allemaal weer vanuit uh, van van uitziet. Maar de oorspronkelijke verf die bevatte loodwit. Een pigment waarmee niet meer gewerkt mag worden... omdat het zo giftig is, dus wat te doen. Verslaggever Lemke Kraan vergeleek roze met roze... en brouwde loodwit met ingrediënten uit het keukenkastje. Je krijgt allerlei psychische klachten... Uh... Je, je, je huid wordt grauw, je tanden vallen uit. Uh, de meest vreselijke dingen. Kun je daaraan ook doodgaan? Uh, ja, ja, ja, ja, ja dat, uh, dat kan ook nog. Dit is Arie Wallert. Hij is conservator in het Rijksmuseum. Hij heeft het over loodwit. Dat is een pigment dat vroeger erg veel werd gebruikt... maar het is ook erg giftig. Daarom kun je het niet meer kopen. En mogen restauratoren het ook niet meer gebruiken. En wat nou als het precies de kleur is die je nodig hebt... Frederik Franke is restauratiearchitect bij de Onze Lieve Heer op Zolder. Een voormalige schuilkerk in Amsterdam. En hij kreeg met het probleem te maken. Als je hier was had je het gevoel dat de tijd stil stond. Het was een verouderde gelige kleur, mooi versleten. Maar aan de hand van bouwhistorisch onderzoek en kleuronderzoek... zijn we veel meer te weten gekomen over de ruimte. We hadden eigenlijk eerst gezegd... we gaan terug naar de tijd dat het nog als kerk gebruikt werd. En toen bleek dat er daarbij behorende kleur roze was. Ja, en als je A zegt, moet je ook B zeggen. Dus toen, uh, dat is even schrikken. Maar toen hebben we gezegd, we gaan ervoor. kleuronderzoek had uitgewezen dat de verf, het is dus een lijnolieverf, maar dat dat ook uh, een van de bestanddelen loodwit was. En loodwit uh, mag je tegenwoordig niet gebruiken. En dan kan je zeggen, dan gebruik je dus maar een ander wit. Maar elk ingrediënt uh, heeft zijn eigen eigenschappen. En loodwit heeft een hele een specifieke eigenschap, ook een specifieke glans en diepte. Uh, en vooral, wat, wat, wat belangrijk is, is de veroudering wordt heel anders. De oorspronkelijke roze verf op de muren van de Schelkerk is dus gemaakt met het verboden loodwit. De restauratoren kregen daarom geen toestemming om met dit pigment te werken. Maar hoe krijg je dan wel de juiste kleur? Kleuronderzoeker Roet Jongsma werd erbij gehaald om het probleem op te lossen. Maar ik ben eigenlijk begonnen met alle witte naast elkaar te zitten... die ik zo snel voorhanden had. Dus verschillende loodwitten, zinkwit, titaanwit. En je ziet dat iedere verf gewoon toch echt een totaal andere uitstraling heeft. En eh, dat het loodwit zelf... het is nu al een tijdje geleden dat ik deze proefplankjes heb gemaakt... dat dat meteen een hele zachte witte uitstraling heeft... Ja, je ziet in de kleur zelf zit hier gewoon meer leven. De titaan is iets doodser dan het loodwit. En loodwit weten dat is natuurlijk gewoon het wit wat altijd gebruikt is. Omdat er ook geen ander wit voorhanden was. In 1850 uh, wordt zinkwit op grote schaal uh, machinaal geproduceerd. En dan kan dat gebruikt worden als... Uh, Huisschilder en als olieverf voor kunstenaars, daarvoor niet. Daarvoor wordt echt alleen maar loodwit gebruikt. En zelfs als zinkwit dan komt... dan uh, klagen alle schilders steen en been over de uh, slechte kwaliteiten. Uh, je krijgt poederende verf, het, uh, het mengt niet mooi. Uh, je moet het snel weer overdoen. Dus ze gaan allemaal meteen weer terug naar het loodwit. En pas als loodwit verboden wordt dan blijven ze het nog steeds gebruiken. En ik weet nu nog steeds schilders, veel restauratieschilders ook... die mengen heel vaak gewoon nog stiekem een beetje loodwit door hun verf... om gewoon de goede kleur en de goede substantie te krijgen. Als je aan ze vraagt, kom dat vertellen, doen ze dat niet. Maar alle hoog ligt uh, bij Rembrandt, hè, Joodse bruidje, dat mooie geel. Dat is, met, uh, ja, dat is dan lood in geel geweest, maar dat is dus ook, daar zit lood in... Het is in principe hetzelfde. En daar kan je dus een hele staande, stevige verf mee maken... die gewoon ook echt uh, blijft staan. En uh, dat gaat je met een ander wit echt niet lukken. Oké, okay, loodwit is dus een heel bijzonder pigment. Maar het is ook verboden. Hoe kan je dan toch de juiste kleur krijgen? Hier konden we dus geen uh, loodwit gebruiken. Want het mocht gewoon domweg niet... Dus vandaar ook al die opzetjes met andere witte en andere verfsystemen. Um, ik heb op een gegeven moment al die kleuren uh, geschilderd. Ook met, met uh, titaanwit gemengd, met zinkwit gemengd. Grote vlakken uh, in de kerk neergezet. En het was heel opvallend dat iedereen meteen uh, het mengsel met loodwit aanwees Als oh, dat is de kleur die we moeten hebben. Zonder dat ze wisten dat daar loodwit in zat. Maar gewoon van die vinden we dus het mooiste. En die past dus ook het beste. En dat is heel grappig, zeker bij dit soort dingen. Uh, heel vaak zie je dat als je dus teruggaat naar een oude kleur... dat dat dan ook het best past bij de ruimte... of hè, het object waar het opgezeten heeft. Op een of andere manier uh, klopt het dan. Titaanwit is gekozen omdat dat in dit geval het beste alternatief gaf qua kleur. Omdat je daarmee de kleur die we hebben gevonden redelijk goed kon benaderen. Um, hoe het veroudert, dat weten we niet. Uh, titaanwit is eigenlijk pas uh, echt goed in gebruik sinds de Tweede Wereldoorlog. En hoe dat dus zich heel lang uh, gaat houden... en uh, hoe duurzaam dat is en hoe dat veroudert in zo'n gebouw, dat weten we eigenlijk niet zo goed. En uh, als je iets wil namaken, in dit geval wil je een reconstructie maken... van iets wat hier geweest is, En dan uh, kan je dat doen met moderne materialen. En dan zie je dat je er dichtbij komt, maar dat de, de beleving toch totaal anders is. Je kunt dus een kleur maken die heel dicht in de buurt komt van de oorspronkelijke kleur. Maar helemaal namaken lukt niet... En dat is jammer, vindt ook restauratiearchitect Frederik Franke. Een uitzondering voor bepaalde uh, gebouwen zou ik een voorstander van zijn. Loodwit werd nog tot de jaren 50, tot 1950 zo'n beetje gebruikt. En het is vooral het schuren wat gevaarlijk is. Dus als je uh, een nieuwe, moderne, watergedragen verf wil gebruiken voor je eigen huis... en je gaat zelf nog even de kinderkamer schuren... Uh, omdat uh, de baby over drie weken verwacht wordt en je schuurt je jaren 30 uh, woning de kamer nog even goed op om daarna leuk roze te schilderen. Dan loop je in een heel groot gevaar, want dan zit je juist in de oude vervlagen te schuren. En daar komt het stof bij en dat is het hele grote gevaar. En daar wordt helemaal geen aandacht aan besteed. Maar waar wel aandacht aan wordt besteed zijn de strengere regels voor restauratoren. En je kunt loodwit ook niet meer in de winkel kopen. Conservator Ari Wallet heeft een oplossing. Als je nu loodwit zou willen hebben, ja, dan moet je hele ingewikkelde dingen doen of het zelf maken. En dat doet Ari Wallet dan ook. In zijn grootste kastje staat een emmertje waarin hij loodwit maakt. We nemen een krol lood, azijn en paardenmest. Nou ja goed, vroeger hadden ze dus uh, wat ze dan deden waren uh, die uh, loodkrullen. Die zette ze in een uh, aardewerken pot en in die aardewerken pot zat onder de bodem en dat was een open bodem en onder die bodem zat een, nog, een, nog een bodem. En daar zat dus uh, azijn in. Alleen de dampen van die azijn die kwamen in contact met het lood. En uh, dan werd dus dat acetaat op dat lood gevormd. En dan staat er dus zo'n loodkrul met alleen maar van die een beetje flonkerende acetaatkristalletjes erop. En, ja, en dat, daar heb je natuurlijk niks aan dat schilder. Dus dat, uh, dat, dat, dat, van dat acetaat moet je dan dat carbonaat maken. En dat doe je dus door de... CO2 bij te voeren. Nou, je hebt dan één pot. Ja, dat één pot levert je niet zoveel op. Dus dan zet je er nog een pot naast, zet je er daar nog eentje naast. Je maakt een hele stapel van die dingen. En daar werd dan paardenmest op gebracht. En uh, die paardenmest die, ja, die, dat gaat dan lekker zitten broeien en uh, wordt, wordt lekker warm. Dus dan krijg je een mooie. Uh, dat, dat versnelt de, de reactie. En uh, nou, dat, die paardenmest is ook de bron van het uh, CO2... wat die reactie verder zet. Hè? Dus dat het van uh, loodacetaat naar loodcarbonaat wordt. Ik heb geen paard. En uh, ik heb ook niet zoveel trek in, in paardenmest in mijn achtertuin. En uh, een simpel schoon emmertje werkt net zo goed. In dat emmertje zet ik dus een schaaltje, een bakje. Mm -hmm. En in dat bakje zet ik... Die krul lood. En dat is gewoon een keramiek bakje. En gewoon uh, een schoteltje waar je, waar je een plantenpadje in zet of zoiets. En uh, die heb ik gewoon in dat emmertje gezet. Azijn in het uh, emmertje gegooid. En die krul die staat dan in het bakje, dus die raakt het zijn niet. Deksel erop, lekker afgesloten, laten staan. En dan gewoon, uh, eigenlijk moet je hem dan vergeten. En uh, op een gegeven moment, dan, dan zit er inderdaad allemaal van die kristalletjes zitten er bovenop. En dan uh, giet je gewoon de azijn weg. Ja En hoe kom je dan aan het CO2, hè? als je geen paard hebt? Uh, dat is heel simpel, want uh, je doet gewoon uh, spaarrood erbij. En er komen allemaal van die bubbeltjes vanaf. Hè? Dus een beetje spaarrood aan de zijkant in, de, in, het, in, het, in het emmertje. Gouw de deksel er weer op. En uh, een tijdje laten staan. En, en dan heb je dus dat mooie loodwit. Aan de ene kant kan ik me heel goed voorstellen... dat, uh, dat uh, via dat loodwit besluit uh, is bedongen... dat het niet meer gebruikt mag worden. Want het is gewoon gevaarlijk uh, gemeenspel. Aan de andere kant, het is wel ontzettend jammer. Want in olie is het echt het, het meest plezierige pigment... wat je maar kunt bedenken. Het is, het is, het is een, een heerlijk smeerbare verf. Het smeert fantastisch uit. En uh, het... Uh... Het maakt ook dat andere pigmenten uh, ja, zich heel makkelijk laten, laten verstreken en, en laten verwerken. Uh, uh, een van de pigmenten die in de 17e eeuw gebruikt werden, was smalt. En dat is eigenlijk gewoon uh, blauw glas. En, uh, ja, goed, als je met dat spul alleen schildert, het, het, het, het, het schildert niet. Het is net of je met de zandbak aan het schilderen bent. Het, is, uh, het loopt niet van je kwast af, het doet niks. Het is, het is rotzooi. Maar op het moment dat je het mengt met een beetje loodwit... dan wordt het lichterblauw. Nou ja, als je de lucht wil schilderen, heb je een lichtblauw genoeg. En dan opeens wordt het een heerlijke verf die lekker van, je, lekker van je kwast afloopt. Bij de restauratie van de Onze Lieve Heer op Zolder... mocht geen loodwit gebruikt worden. Maar hoe zit het dan met schilderijen? Als een schilder loodwit heeft gebruikt... dan moet een restaurator toch ook loodwit kunnen gebruiken? Ja, maar dan gebruik je toch niet dezelfde pigmenten. Ik heb ooit ergens een keertje een verhaal gelezen... Het museum dan hadden ze een Rembrandt, hadden ze gerestaureerd, en dus vertelde het heel trots van ja, uh, wij hebben uh, de retouches aangebracht met olieverf. want Rembrandt schilderde ook met olieverf. Nou, dat moet je dus juist niet doen. Het basisprincipe van uh, restauratie is altijd dat je je ingreep ongedaan moet kunnen maken. Eigenlijk moet je dan zorgen dat de materialen die je gebruikt juist niet hetzelfde zijn zodat het onderscheid ook heel duidelijk is. Dus hoe goed je ook restaureert, retouches zijn altijd afwijkend van het oorspronkelijke werk. En je restaureert en retoucheert niet voor de eeuwigheid. Inhalen kun je niet. Dus je kunt eigenlijk alleen maar proberen een beetje parallel te blijven. Maar uiteindelijk gaat het, die afwijking toch steeds zichtbaarder worden. En dan, ja, dan moet je op een gegeven moment weer opnieuw. Het is een onontkoombare gegeven dat... Ja, veroudering is niet te stoppen en veroudering is altijd verschillend. Een reportage over loodwit gemaakt door Lemke Kraan. Anne van Revenstijn, hoogleraar restauratiekunde, zo heet het formeel niet, in Amsterdam. Hoeveel kleuren blauw kent u bijvoorbeeld? Oef, je hebt de, de mooie uh, half-edelstenen, lapis, lazuli, azuriet, uh, die al sinds de middeleeuwen uh, bestaan. En die, die waren heel duur en die moest je malen en die kon je dan mengen met nou, olie of met uh, eiwit of eigeel. En dan had je een prachtig, uh, stabiel blauw pigment. Um, je hebt ook de nieuwe synthetische pigmenten, de, de uitvinding van, van het, het smaltblauw, dus dat gemalen glas waar Arie Wallert het over had, um, met kobaltblauw. Uh, maar we weten ook dat als dat niet goed gemaakt werd en sommige recepten hadden dat, dan werd het gewoon in lijnolie, ook met loodwit, uh, helemaal grijs en bruin. Dus uh, de, de, er zijn heel veel verschillende nieuwe uitvindingen geweest in de loop van de kunstgeschiedenis of de, de atelierpraktijken. En uh, die hadden zo hun eigen nadelen weer. En dan begin van de 18e eeuw werd Pruisisch blauw ontdekt. Hè? Um, en dat was opeens een, een hele andere tint weer. Blauw. Dit moet je eigenlijk allemaal precies weten... voor je mm -hmm. aan, aan de slag gaat. Zeker, Met, en, ja. Je moet iets van de chemie weten en van de techniek... maar voilà. ook, ook de geschiedenis kennen. Ja, dat is het hele, het hele punt. En daarom is het ook een interdisciplinaire bezigheid he, restaureren. Je, je, hebt, je hebt de chemici en de fysici nodig. En uh, om, uh, om uh, ja, die, die reversibiliteit ook en de stabiliteit... Uh, de inbreng van, van de verfindustrie ook. We hebben de, de met name ook voor het Rijksmuseum bijvoorbeeld uh, gebruik kunnen maken van, uh, van kennis uit uh, de verfindustrie. Die bepaalde pigmenten produceerde. Hè? Stabiel en reversibel. Dus ja, het, het is complexer dan men zou denken. We gaan het hebben over het uh, Lam Gods. Het meesterwerk van Hubert en Jan van Eyck uh, mm. uh, hangt in, in Gent. Een mooie... Nieuw is dat. Je zou kunnen zeggen dat het een, een kunstwerk is dat, dat in belang net zo uh, ja, ertoe doet als de Sixtijnse Kapel of, of, of de ja, nachtwacht. Of de, de nachtwacht, ja zeker. Ja. En het fabuleuze is: het is gedateerd uh, 1432. Hè. Dus. Uh, gewoon een hele poos geleden. En het ziet er nog zo ongelooflijk prachtig uit. Dus dat die, die eeuwigheidswaarde gekoppeld aan, aan schoonheid en, en betekenis. Ja, dat heb je daar toch wel volop. Ja. En uh, goed voor inkomsten. Ik geloof dat 200.000 mm. mensen per jaar naar Gent afreizen. Alleen mm. om dat werk te zien. Ja, dat is ook, ook een, van, een van de aspecten. De inkomsten, ja, maar die mensen die, die komen uit, uit Japan, uit Seoul, uit, uit Amerika, uit, uit Italië, uit, uit Spanje, om dat object te bekijken en, en om zich te laten doordringen. Het is ook heel, heel ongelooflijk dat het gemaakt is, de eerste helft van de 15e eeuw, dat het er nog is. Het heeft ook zo ongelooflijk veel. Overleefd. Het heeft de, de Beeldenstorm overleefd, het is toen uh, verstopt. Um, het heeft uh, toen de Franse troepen binnenkwamen in, um, in, in Vlaanderen, uh, hebben ze uh, het middendeel van, van het Lam Gods meegenomen. En dat moest toen in, in het Musee Napoleon in, in Frankrijk uh, prijken en na Waterloo. Uh, komt het weer terug naar, naar Gent. He, dus het, het, en twee wereldoorlogen overleefden. Ja, precies ook hetzelfde ook. Dus bij de Tweede Wereldoorlog de, de Duitse troepen kwamen binnen. Hup, het ging naar het Hitlermuseum. Jullie hebben een, ja. een analyse gemaakt. Mm -hmm. Jullie hebben een, een plan gemaakt voor de restauratie. Ja. Ik wil steeds zeggen doek, maar het is natuurlijk een, het is geen doek. Het is op hout geschilderd. Het is op, op eikenhout geschilderd, ja. Spookt dat door uw hoofd uh, als, als je met zo'n werk bezig bent... van dit moet echt goed gaan, dit is heel belangrijk. Ik heb, ik heb iets onvervangbaars in mijn handen. Ja, dat, is, dat is de, de, de rode draad uh, door, door ons allerhoofden. Uh, de, de, de kerkfabriek, de monumentenwacht... de mensen die over klimaat nadenken. de mensen die. Maar als, als je echt uh, aan het ding zit zeker, met een ja. kwastje of... Uh -huh. of maakt dat niet ontzettend nerveus. Nou, een, een, stuk van, van een groot stuk van de opleiding is... dat je doordrongen wordt door, door de verantwoordelijkheid die je, die je draagt. Um, dat je die nervositeit tempert door uh, bedachtzaamheid en reflectie... en over, overleg met uh, alle betrokkenen. Dat spreekt voor zich... Uh, je gaat niet over één nacht ijs. Hoe lang, uh, hoe lang duurt... Ja. Dit is dan alleen het onderzoek? Eén jaar af... heeft er al, nou ja, acht maanden heeft dat geduurd, ja. Acht maanden. Ja. En, en uh, wanneer gaat het beginnen? Als alles goed gaat, zullen we met de, uh, de restauratie beginnen... Uh, eind van dit jaar, dus ja, in november van, van dit jaar... En um, we hebben een plan gemaakt uh, wat goedgekeurd is door de adviescommissie. Het uh, onderzoek uh, is uh, gefinancierd door de Vlaamse overheid, maar voor een groot gedeelte ook door de, de Getty Foundation. Um, en uh, NWO, dus de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, is heel nauw betrokken geweest ook bij uh, het interdisciplinaire karakter van het onderzoek. Um, en het, de hele restauratie zal uh, ongeveer vijf jaar in beslag nemen. En blijft het intussen wel te zien voor het publiek? Ja, hoor, ja gelukkig wel. Dus Want anders we hebben... heeft de stad Gent een jaar geen toeristen. Ja, maar het is, het is niet zozeer de, de, de, de stad Gent. Het gaat om de toeristen zelf. Mensen worden bewogen door de, de wil om iets... Hè, zo, komen daar naartoe. Dus, dus ik denk meer aan, aan de mensen die uh, teleurgesteld zijn... Dan, dan aan de inkomsten die, die er niet meer zijn. Um, ik denk dat uh, het plan wat we gemaakt hebben... Is, is wat dat betreft heel erg mooi. We hebben besloten om uh, in ieder geval... Uh, de panelen die echt visueel bij elkaar horen... Uh, stuk voor stuk uh, te, uh, te ontmantelen, te brengen naar een andere plek. Uh, en die plek is ook een soort openbaar restauratieatelier. Dat is iets eigenlijk wat ook dat ge die geheimhouding van de, de, de oude restaurateur... van de vroege generaties transcendeert. Wij vinden dat uh, het, het uitvoeren van onderzoek... Het, uh, uh, uitleggen aan het publiek wat we doen, waarom we het doen en hoe. Uh, dat het publiek kan volgen wat we doen. Een soort transparantie die enerzijds uh, het publiek enorm interesseert. Je, je kunt het over het maakproces, over die pigmenten waar we het over hadden... over hoe hebben de gebroeders Van Eyck geschilderd waren het wel twee broers. Eh, Hubert is, is in 1426 gestorven. Het, het veeluik is in 32 opgeleverd. Dus er, er is een soort eh, zoektocht eh, die enorm spannend is voor, voor juist eh, bezoekers. Dus een deel, twee derde blijft altijd in de Sint-Baafskathedraal en successiefelijk worden de panelen eh, naar een andere plek. Dat is natuurlijk het voordeel van een, van een werk met, met luiken... dat je gewoon deel voor deel uh, kunt doen. Um, er wordt in Nederland op dit moment enorm bezuinigd op kunst. Hmm. Um, musea, die zullen het ook wel uh, zwaar gaan krijgen. Ja. Maakt u zich zorgen? Want, want het is natuurlijk vrij makkelijk om, om uh, van de balans... de huisrestaurator af te halen. Oh, ja. Of om een groot restauratieproject ja. een paar jaar uit uh, te stellen. Ik denk dat, wat dat betreft, als ik eventjes recht door zee mag gaan. Uh, Nederland is ook uh, een handelsmaatschappij. En we weten ook gelukkig wat de uh, waarde is van kunst. Uh, het behoud van kunstvoorwerpen heeft ook een, een, een, ja, een bescherming van de kapitaalkracht. Als ik het zo mag zeggen. Dus het onverstandig is om daar niet voor te zorgen. Want dan gaat er ook een stukje kapitaal... Uh, verloren. Hm? Dus dat, dat is een beetje deprimerend om dat als argument te gebruiken, maar het is gewoon zo. Maar is iedereen uh, daarvan doordrongen? Want het, het klinkt buitengewoon logisch, maar... Hmm. Denkt het is u ook, ook logisch. Ik denk dat, dat het behoud van cultureel erfgoed is... Uh, voor zover ik het weet, uit de grote bezuinigingsronde gebleven. Zorgelijker zou zijn, denk ik, en is ook... Um, uh, de, bier in de sfeer van de monumentenzorg. Uh, dat dat gebouwen uh, verkocht worden of uh, een andere bestemming krijgen... of een museum wordt toch gesloten. En um, de toegankelijkheid, de, de, de functie, de, de, de culturele bestemming van, van cultureel erfgoed... Uh, daar wordt misschien te lichtzinnig over gedacht... dat je dat met een pennestreek door kunt uh, halen. Um, ik denk dat uh, bewaren wat je hebt en je goed realiseren dat het een enorme ver verantwoordelijkheid is om het over te dragen naar de toekomstige generaties, ik hoop dat het uh, ministerie daarvan uh, doordrongen is. Ja. Je zou ook uh, kunnen betogen dat de geschiedenis zijn sporen achterlaat. Soms zie je zo'n beeld waarvan de kop is afgehakt ja. door, door, weet ik het, een oorlog of uh, een kunsthater of een beeldenstorm. Tuurlijk, heeft ja. ook een soort schoonheid soms. Zeker, en dat, is, dat zijn die dilemma's waar we het over hadden. De verschillende gelaagdheden die in zo'n artefact besloten liggen. Um, de beeldenstorm heeft bepaalde beelden, prachtig in de dom van Utrecht. Hè? Een, een, een retabel, een steen. En die gezichten die zijn nog weggehakt. Die zijn weggehakt in de 16e eeuw. Dat weghakken zelf heeft een cultuurhistorische betekenis. Zo'n gezicht weer bij gaan boetseren werkt tegen die kennis in. Hè? Maar dat zijn de dilemma's. Dat zijn kies je voor schoonheid, kies je voor geschiedenis, kies je voor tonen kies je voor bewaren. En dat is het prachtige. Dus je moet het wel kunnen uitleggen. Een van de dingen die u kort voor de uitzending vertelt... is dat onder het uh, lam gods van Van Eyck... dat daar nog een paneel onder moet hebben gezeten. Ja, een zogenaamde predella. Dus uh, u, u ziet het nu als een veelluik... Hè? En we weten uit archiefbronnen dat er een predella ooit was geweest. En dat die predella in het begin van de 16e eeuw... Mag ik raden, was dat de hel? Uh, de hel of een vage vuur. Hè? Um, want het water uit de, de bron, uit het de, de doopvond, kon mensen uit het vage vuur redden. Maar dat is uh, verloren gegaan. En wel door de actie van slechte schilders en ik... Citeer nu slechte schilders met kalvershanden. En die hebben het gewoon kapot gemaakt. Kalvershanden, dat is uw <laughs> uiteindelijke angst. Anne van Grevenstein, dank dat u hier wilde zijn. En dit was ook Labyrint. Dank voor het luisteren. Tot volgende week. Dan kom je tot. Twee dingen. Two things. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen presenteert de zomerserie Het recht van spreken.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 Op 20 juli 1980 wint Joop Soetemelk eindelijk de Tour de France. 100.000 Nederlandse fans reizen naar Parijs om Joop op de Champs-Élysées glorieus te onthalen. Hoe een stille jongen uit Rijpwetering de Franse hoofdstad op Stelten zet. Vanavond, 10 uur, Nederland 1, andere tijden sport. Sting en Stevie Wonder op Curaçao. Kijk en boek op CuraçaoNordGJazz.com Goeiedag, hier is Kees. Tijd voor de minder file berichten.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 Door goed voorbereid op weg te gaan, komen we verder. Dit is Radio 1.